12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond begint op Nederland 2 het project Doc 25... met documentaires van jonge makers. Verder een mediaforum met Melo van Hintem en Pieter Klein. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Fransen geschokt over afluisteren door Amerikanen. Hulpactie voor gedupeerden van de brand in Leeuwarden... en Melt Misdaad anoniem doet een proef met video. In het westen, midden en noorden van het land regen. In het zuidoosten wat zon en het wordt 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon, dan wordt het 18 tot 22 graden. Maar morgenavond gaat het regenen. Afluisterpraktijken in Frankrijk. De Amerikaanse ambassadeur in Parijs is ervoor op het matje geroepen... door de Franse regering. Want Dagblad Le Monde onthult dat de Amerikaanse geheime dienst... de NSE in één maand tijd ruim 70 miljoen telefoontjes heeft onderschept. In Frankrijk. Frank Renaud is correspondent in Parijs. Frank, uit welke koker komen die beschuldigingen van spionage... Uit documenten die Dagblad Le bon heeft kunnen raadplegen. Die documenten komen natuurlijk weer van klokkenluider Edward Snowden. En het gaat inderdaad over afluisterpraktijken door de NSA gedurende één maand. December 2012 tot begin januari 2013. En daar werden in totaal dus inderdaad 70,3 miljoen telefoontjes, sms'en en ook e-mails onderschept. En uh, welke uh, telefoontjes en sms'en en mail werden afgeluisterd? Hadden ze een speciale belangstelling? Nou, dat is het grappige juist. tussen aanhaling het is grappig. Le Monde zegt dat ook gewone burgers werden afgeluisterd, maar ook bijvoorbeeld verdachten van terrorisme volgens de Verenigde Staten. Ook politici en ook zakenmensen. Met name bijvoorbeeld het bedrijf Alcatel, lucent wordt van het elektronicabedrijf, Frans-Amerikaans elektronicabedrijf, die zijn ook afgeluisterd systematisch door de NSA. Frankrijk neemt het heel hoog op. Uh, de, de, roept de ambassadeur, Amerikaanse ambassadeur op het matje. Waar zijn ze nou zo geschokt over? Nou, het gaat om twee dingen natuurlijk. Kijk, dat de NSA met dit soort praktijken bezig was, dat wisten we natuurlijk wel al. Maar het gaat vooral ook niet over de schaal. 70,3 miljoen gesprekken. Dat is natuurlijk enorm in een maand tijd. En ook gewone onschuldige, niet-verdachte burgers zijn dus afgeluisterd. En politici ook staan op het lijstje. Dus de vraag is vooral, wat is er precies gebeurd en waarom is het gebeurd? Dat willen de Fransen nu van de Amerikaanse ambassadeur weten. Ja, en ook geschokt neem ik aan omdat het een bevriende natie is. Je vertrouwt die Amerikanen. Nee, maar dat proces is al een beetje tot stand gekomen natuurlijk... ...maar de eerste ontwillingen van Snowden. Maar dit is eigenlijk nog een beetje een schepje erbovenop. Een grote schep zou ik je zelfs kunnen zeggen. Frank Renoud in Parijs. Anderhalve dag is het na de brand in het centrum van Leeuwarden en de brandweer is klaar met nablussen. Vijftien woningen en winkels gingen in vlammen op en de slachtoffers kunnen op veel steun rekenen. Want er is een hulpactie gestart, 058 helpt. Honderden mensen hebben inmiddels laten weten dat ze willen helpen. Een van de initiatiefnemers van die actie is Elke verwoerd. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik zeg, honderden zeg ik, hoeveel mensen hebben hun hulp al aangeboden? Uh, we zitten al na nou, 300 mailtjes sowieso. Dat allemaal via de website is binnengekomen. Uh, we worden gebeld met, uh, door, door restaurants die uh, gratis maaltijden willen verzorgen. Uh, hotels die beddengoed aan willen bieden. Dus uh, ontzettend veel. Echt hartverwarming. Waar is vooral ja. behoefte aan op dit moment? Uh, op, dit, nou, op dit moment zijn we gewoon druk met de gemeente in gesprek en ook aan het kijken wat de uh, slachtoffers nodig hebben. Dat uh, inventariseert de gemeente dus en uh, de locatie om alles in te verzamelen. Uh, die gaan we vanmiddag bekendmaken. Um, en, dus het ligt nu eventjes bij de gemeente van wat er moet gebeuren uh, op dit moment. Uh, we zijn druk bezig. Ja. En er ja. komen er al mensen spullen brengen, meubels uh, van alles. Uh, nee, we, gaan, we willen eerst weten wat de slachtoffers uh, nodig hebben... voordat we dus uh, in gaan zetten op, uh, op het aanbod. Zodat we gewoon nou, redelijk gestructureerd het aanbod daarop kunnen aansluiten. Uh, dus uh, dat is allemaal nog in de, in de handen van de gemeente in ieder geval op dit moment. Ja, want mensen ja. die getroffen zijn door die branden in Leeuwarden... die zitten nu in ja, hotels uh, ergens bij familie. Ja, klopt. En uh, het is ook even de vraag... het kan nog wel even duren, de shock zal, uh, zal nog hoog zijn... Of groot. Um, dus het, pas over een aantal dagen zullen mensen een beetje gaan beseffen: van wat ben ik eigenlijk allemaal kwijt en wat heb ik nodig op dit moment. Dus uh, het is allemaal nog even afwachten wat, uh, ja, hoe het uh, verder uh, zal gaan. 058 helpt, dat is de hashtag en daar kunnen mensen op internet kijken. Ja, juist. We zijn op uh, Twitter ook 058 help. Facebook zijn we te vinden. 058 help 058. En uh, de website 058 help.nl. Benieuwd of dus het er allemaal uitkomt, mevrouw Verwoerd. Dank u wel en veel succes. Ja, hartelijk dank. Dag. Goed, dag. In de Australische deelstaat New South Wales dreigen de bosbranden... Ja, allemaal branden de laatste tijd... die bosbranden dreigen samen te klomteren tot één grote natuurbrand. Het is nog niet zover, vertelt correspondent Robert Portier.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 Getuigen van een misdrijf kunnen nu ook video's naar Meldmisdaad Anoniem sturen. Dat gaat via een speciale app. En volgens Meldmisdaad Anoniem zijn getuigen daarmee niet te traceren. Dat anoniem versturen van videobeelden is een proef. Komend half jaar wordt gekeken wat voor beelden er binnenkomen. Wij denken zelf vooralsnog met name aan geweldpleging en de openbare ruimte. Bijvoorbeeld ook tijdens festivals, voetbalwedstrijden, zaken die daar misgaan... en mensen die in staat zijn om nou ja, veelal in de luwte van de massa... een beeld te maken wat een bijdrage levert aan het aanpakken van dat soort zaken. Spoedmeldingen kunnen u niet doorsturen, dat moet nog altijd via 112. En over zes maanden kijkt Meldmisdaad Anoniem of die proef een vervolg krijgt. De directrice van een school in India, waarin juli 23 kinderen overleden na het eten van een giftige schoolmaaltijd, die directrice is aangeklaagd wegens moord. De kinderen kregen op school een gratis rijstmaaltijd En daar bleek later een bestrijdingsmiddel in te zitten. Ook de man van die directrice is aangeklaagd. Volgens verschillende media is het bestrijdingsmiddel opzettelijk door het eten geroerd. De gratis schoollunches zijn onderdeel van het voedselprogramma van de Indiaanse regering. Maar na de dood van de kinderen zijn veel scholen ermee gestopt omdat het eten te slecht zou zijn. De huizenprijzen blijven dalen, maar het gaat minder hard. In september waren bestaande woningen 4,1 goedkoper dan een jaar eerder, meldt CBS. In augustus was de daling nog 4,4 in een aantal grote steden zijn de huizenprijzen zelfs gestegen. CBS spreekt van fragiel herstel, maar vindt het nog te vroeg voor de conclusie dat de bodem bereikt is. Wat natuurlijk wel belangrijk is, is dat de betaalbaarheid van huizen uh, is toegenomen. De prijs ligt nu 20% onder het hoogtepunt van uh, augustus 2008. De rente is laag, dus kopen wordt steeds uh, goedkoper, bijvoorbeeld ook tegenover huren. Ook ondanks de prijsdaling verhuizen mensen steeds minder. In de eerste drie kwartalen kregen bijna 75.000 woningen een andere eigenaar... en dat is ruim 9% minder dan vorig jaar. Bergers gaan aan het begin van de avond opnieuw proberen om het Belgische visserschip bij Petten los te trekken. Even na zessen is het hoogwater en dat schip, dezelfde rust, liep woensdagnacht op de kust. Gisteren mislukte een bergingspoging, doordat de bolders van het schip afbraken, waaraan de sleepkabels waren bevestigd. Sport. De Italiaanse voetballer Alessandro Nesta zet een punt achter zijn loopbaan. De 37-jarige Italiaan speelde 20 jaar betaald voetbal. Hij speelde jarenlang voor Lazio Roma en daarna lange tijd voor AC Milan. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor het Canadese Montreal Impact. Nesta speelde 78 keer voor Italië, waarmee hij in 2006 wereldkampioen werd. Hij won ook twee keer de Champions League, een Europa Cup 2... en drie keer de Europese Super Cup. Tijdens Robin Haase heeft een flinke voorsprong gemaakt op de wereldranglijst. Haase bereikte afgelopen week de finale van het ATP-toernooi in Wenen. Daarin was de Duitse Tommy Haas gisteren te sterk, maar door de goede prestaties klimt Haase 17 plaatsen op de ATP-ranking. Plaats 46, daar staat hij nu. Begin dit jaar behoorde de Hagenaar ook al tot twee weken tot de beste 50 spelers van de wereld. Het is tijd voor Kees Kwaks om 12 minuten over 12. Goedemiddag Jan. Een lijstje met files. Het is de A1 Amsterdam Amersfoort waarmee het begint. Bij Eembrugge 4 kilometer, dat zijn werkzaamheden. Een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Dat levert 3 kilometer file op bij Leidsendam. De rechterrijstrook is dicht. Een ernstig ongeluk op de A28 vanuit Zwolle naar Hogeveen. 6 kilometer file tussen Zwolle Noord en de afrit Nieuw-Leuzen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer richting Groningen en Leeuwarden... kan vanaf knooppunt Hattemarboek beter omrijden... via de N50, de A6 en de A7. Ten slotte de A59... vanaf Os naar knooppunt Zonzeel. Daar staat bij de afrind twee kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Kees Kwaks bij de ANWB... nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Fransen zijn woedend over de omvangrijke afluisterpraktijken... door de geheime dienst NSE. De Amerikaanse ambassadeur moet in Parijs op het matje komen. Hulpactie voor gedupeerden van de brand in Lewarden. Het levert veel reacties op, honderden mensen hebben onder meer meubels en kleding aangeboden. En Meld Misdaad Anoniem doet een half jaar lang een proef met video. Die beelden kunnen vooral nuttig zijn bij geweldsmisdrijven in de openbare ruimte. En dat was het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de CRV met lunch. U hoort het, het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vrijdag wordt de duizendste aflevering van de populaire ncrv jeugdserie uh, Spangas uitgezonden. Hoofddrama van de NCV-Gemma Derksen, zometeen over het succes van Spangas. In het Mediaforum, Volkshand columnist en journalist Melu van Hintem, Pieter Kleinissen, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. En het gaat onder meer over SP-Kamerlid Ronald van Raak... die wil dat de recherche het lekken van Prinsjesdagstukken onderzoekt. Frits Wester is gewaarschuwd om dit dus niet meer te doen. Ja, het gaat over de macro-economische verkenningen. Zeg maar een deel van de Prinsjesdagstukken... die aanstaande vrijdag allemaal officieel gepresenteerd worden. Maar nu hebben we de belangrijkste cijfers al. En de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. De eerste kandidaat komt uit Schellinghout en heet Carlo Dop. En wilt u ook een keer meedoen aan die quiz? Mail dan uw naam en telefoonnummer naar nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het medianieuws. De internetbrowser van de Pirate Bay is sinds begin augustus al meer dan 1 miljoen keer gedownload. Met deze browser kunnen geblokkeerde sites worden bezocht. De Zweedse BitTorrent-site vermoedt dat het succes komt... doordat mensen toch willen zien wat regeringen en rechtbanken verbieden. Het Vlaamse tijdschrift Knak heeft een schadeclaim van 5 ton aan de broek hangen. De claim wordt ingediend door het bedrijf EcoNation... dat in een artikel wordt beschuldigd van de verkoop van lucht... Volgens de CEO van het bedrijf is het een leugenachtig en kwaadwillend artikel. Er staan minstens 21 feitelijke fouten in, zegt EcoNation. Ook zou Knack gebruik hebben gemaakt van valse documenten... en zijn verklaringen van getuigen bewust verdraaid of verkeerd geciteerd. Vandaag begint op Nederland 2 het driedaagse project DOC25. Zeven documentaires van 25 minuten van jonge documentairemakers. En vanavond wordt er afgetrapt met God op het eitje en alles wordt nu anders. En in die laatste documentaire volgt Josephine Hendricks twee vrouwen. Een vrouw die ongeneeslijk ziek is en een vrouw die voor het eerst zwanger is. Josephine, goedemiddag. Goedemiddag. Zeven documentaires, 25 minuten lang allemaal. Uh, daar ging een heel selectietraject aan vooraf. Hoe ging dat in zijn werk? Uh... Nou, we zijn met volgens mij iets van 50 plannen uh, hebben ingestuurd in eerste instantie. En daar zijn een aantal plannen uitgekozen, volgens mij 14. En uh, ja, daar zat ik bij. Dus toen mochten we, iedereen moest een plan insturen wat hij wilde maken. En dit was mijn plan. En maar, toen, uh, ja, maar is dat een kwestie uitgekozen. van een A4'tje insturen met wat, met, uh, wat ideeën daarop? Of, of moet je dan echt al een heel vastomlijnd idee hebben? Uh, redelijk vast online moest het zijn volgens mij en ik had denk ik twee a4'tjes ingestuurd in eerste instantie en toen vervolgens moest ik echt wel een uitgebreid scenario gaan schrijven dat was wel twintig uh, pagina's of iets dergelijks en dan vervolgens doe je echt een aanvraag bij het mediafonds uh, of je ook daadwerkelijk het geld krijgt om het te mogen maken dus, uh, en dat is dan echt wel een heel boekwerk. werd. Hoe kwam je op het idee om deze documentaire te maken? Uh, nou, ik ben uh, zwanger... Ik was ooit zwanger van mijn dochtertje. En uh, toen was mijn oma ongeneeslijk ziek. Die had darmkanker. Dus we hadden allebei een buik die groeide, maar in die van haar zaten kankercellen... en die van mij, uh, nou ja, mijn, mijn wordende baby. En er waren zoveel gekke parallellen eigenlijk tussen die twee fases waar we in zaten... dat ik dacht, daar wil ik iets mee doen. Dus op die manier... Uh, is het idee tot stand gekomen. M maar je hebt niet jezelf en je oma als uh, hoofdpersoon in die film gebruikt. Nee, nee. Was nee, het, moeilijk om, het moeilijk om mensen te vinden dan, die daarmee wilden werken? Ja, het was een enorme zoektocht. Um, vooral uh, nou ja, om iemand te vinden die dus uh, ongeneeslijk ziek was... en die, uh, ja, die er iets in zag om met mij die film te gaan maken. Dat vond ik echt wel heel ingewikkeld. Uh, maar uiteindelijk heb ik via mijn ouders uh, ja, een vriendin van hen eigenlijk bereid gevonden. Die, uh, die vond het een heel erg mooi project en uh, had allerlei uh, motivatie om daar mee te doen. Dus, uh, dus toen is het, en zij, zij vond het heel fijn om mee te werken. En om zelf dus, het uh, om, om hoofdpersoon te zijn met je oma, dat, dat kwam iets te dichtbij of zo? Nou, ik had het al beleefd, zeg maar. Uh, en bovendien, ik heb er wel over nagedacht of ik het inderdaad kon zijn. Alleen, ik wilde heel graag uh, samenwerken met een vrouw die voor het eerst zwanger was. Juist omdat het dan allemaal nog heel wonderlijk is. En, uh, en ik had al uh, een kindje. Dus ik ben toevallig zelf zwanger geworden tijdens de opnameperiode. Toen dacht ik nog, moet ik daar iets mee? Maar dat is toch, de tweede is heel anders dan de eerste. En ik vond juist, zeg maar de ene vrouw uh, gaat voor het eerst bevallen. De andere vrouw nou ja, gaat voor het eerst sterven. Dat is natuurlijk logisch, want dat kan je maar één keer doen. Maar juist die twee, ja, dat je zo'n soort van hele ongewisse, onduidelijke periode tegemoet gaat allebei. Dat, dat vond ik belangrijk. Nee. Daarmee heb ik juist voor iemand anders gekozen. We hebben een klein fragmentje uit de documentaire. De zieke Marie-Louise die schrijft een brief aan de zwangere Esther. Ja. Beste Esther. De diagnose eierstokkanker komt als een volslagen verrassing en zet het denken van ons, mijn man en kinderen en mijzelf op stil. Ik wil niet wachten. Die tumor groeit griezelig hard, denk ik. Mijn buik wordt dikker. Ik heb minder eetlust. Binnen twee weken leg ik zes maanden zwanger van een tweeling. Het is 6 november 2012. Het einde komt in zicht. Jozefine, heb jij dit project DOC25 per se nodig... om zo'n documentaire te kunnen maken? Uh, ik vind het heel fijn dat het bestaat. Want het geeft uh, aan jonge makers zoals ik de mogelijkheid... om een, uh, een sprong te maken naar langere documentaires. Dus uh, dat je... Ja. Dat je een beetje kunt uh, oefenen, zeg maar, totdat je ineens aan een langere begint. Dus ik, ja, ik, ja of ik het per se nodig heb, ja, eigenlijk wel. Ik was er heel blij mee. Want is dit, dan, is dit dan een manier om deuren te openen die anders gesloten blijven? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, uh, ik, toevallig heb ik nu net een andere film die ook in première is gegaan. En toen sprak ik een dame van de VPRO daarover en die zei toen uh, tegen mij, kom eens praten. En dat was naar aanleiding van dus deze twee films. Dus dat is zeker letterlijk een deur die dan wordt geopend. Dat is gewoon... Uh, dat mensen je werk zien en dat ze denken: hé, hey, dat vind ik mooi, uh, daar wil ik graag uh, ja. meer van horen. Dus dat is, uh, ja, zeker. Vanavond begint het project op Nederland 2, Doc25. En een van die documentaires is dus gemaakt door Jozefine Hendricks. Dankjewel. Dank je. Fox is tevreden over de actie van zaterdagavond. Voor één keer werd de wedstrijd Twente-Ajax... niet alleen op het betaalkanaal uitgezonden, maar ook op het opennet. Bijna 600.000 mensen keken naar de gratis wedstrijd op Fox. Nooit eerder keken er zoveel mensen naar dat Nederlandse open kanaal van Fox. Samen met de kijkers op het betaalkanaal... keken er bijna een miljoen mensen naar die wedstrijd dus via Fox. Overigens, de samenvatting bij Studio Sport... werd door 1,6 miljoen mensen bekeken. De woordvoerder van Fox meldde ons dat het waarschijnlijk vaker gaat gebeuren... maar voorlopig eventjes niet. Voor tienduizenden tieners is dit dagelijkse kost. Soms weet ik niet wat ik voel, wat ik wil, wie ik ben. Hoor ik bij. Toch ben ik niet wel opperik, een Soms, het... Vrijdag wordt de duizendste aflevering van de populaire NCV-serie Spangas uitgezonden. Maar het feest begon gisteren al in Duinrel. Want daar was de allereerste spangas vendag En dat was ook Gemma Derksen, hoofddrama bij de NCV. Gemma, goedemiddag. Hallo. Gefeliciteerd met duizend afleveringen. Uh, ja, maar waarom uh, pas nu voor het eerst een fanclubdag? Want je zou denken dat dat al veel eerder was gebeurd. Uh, ja, maar het is heel ingewikkeld om dat uh, uh, te organiseren. Want daar moet je een goede plek voor hebben. En ook een, goed, een beetje een goede aanleiding. Want anders kun je er elk jaar alleen doen. Uh, dus uh, wij wilden het een beetje bijzonder houden. En de duizendste aflevering was dan een hele mooie aanleiding. En wat gebeurde daar allemaal op Duinrel? Uh, nou, er waren een heleboel fans, uh, honderden fans, die uh, uh, kwamen speciaal voor de, voor de Spangaasdag. En uh, je kon een quiz doen samen met de Spangaas, over Spangaas natuurlijk. En uh, je kon, uh, er waren een heleboel acteurs, uh, je kon met de acteurs op de foto, meet and greet. Uh, en er was ook nog een soort uh, show in het zomertheater met de Spangaas. Dus het was een enorm geslagen ja. dag, moet ik zeggen. J Jij zegt acteurs, maar van Spangaas is het toch juist zo dat die, die kijkers. Is ze ook denken dat die mensen gewoon eigenlijk echt zijn? Uh. Uh, ja en nee, moet ik daarop zeggen. Uh, uh, Enerzijds weten ze wel dat het fictie is... en anderzijds is het natuurlijk heel dichtbij en heel realistisch. En lijkt het alsof ze bij je in de klas kunnen zitten. En een van de vragen bijvoorbeeld op zo'n uh, dag was ook... van hoeveel heb je nou geleerd op school? Maar ze bedoelen dus op het Spangalis. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en dan uh, moet je die acteurs even nadenken wat ze daarop moeten <laughs> zeggen. Want <laughs> ja. Ja. Ja, Af en toe doet het flink stof opwaaien. Je hebt hier al eerder iets verteld over uh, een van de karakters die toen uh, uitgeprocedeerd was. En weg moest. Ja. Dat, dat heeft heel veel reactie opgeroepen, ook bij de achterban. Ja, ja zeker. Uh, ik denk ook dat dat wel, uh, want er zijn dus al duizend afleveringen. Dat is de langstlopende jeugdserie Ooit. En ik denk dat het uh, geheim ook wel is, de combinatie van dat soort, nou laat ik zeggen, zwaardere onderwerpen, maatschappelijke uh, geëngageerde onderwerpen, samen met uh, de herkenbare karakters, de dagelijkse situatie van een school, uh, hè, dat je kunt meeleven met al die verschillende karakters en dan tegelijkertijd dat soort onderwerpen. Maar hoe houden jullie feeling dan met die doelgroep? Want het, je moet wel thema's pakken die hen aanspreken. En dat lukt ja. jullie heel goed altijd. Ja, nou, dat, uh, uh, uh, daar zijn natuurlijk uh, de schrijvers ook heel belangrijk in. Uh, die komen ook altijd in onze brainstorms met een heleboel onderwerpen. Uh, wij komen zelf vanuit de NCV, de Groen en ik komen ook altijd met uh, allemaal onderwerpen. En het is gewoon een kwestie van uh, ja, nadenken en voelen. En wij doen ook vaak onderzoekjes in klassen op basisscholen. Maar dan ga je Wat gewoon op een schoolplein staan gaan... en, en uh, dan uh, luister je gewoon uh, vooral goed om je heen of zo. Uh, ook, ook. Maar we doen ook bijvoorbeeld echt onderzoekjes naar bijvoorbeeld mediagebruik. <coughs> maar ook naar uh, wat ze verder uh, leuk vinden en dat soort dingen. Want het verandert ook soms nog best wel snel. Uh, bijvoorbeeld in het begin van Spanga's, hè, we zijn nu seizoen 8 aan het schrijven. En uh, um, dat in het begin van Spanga's uh, <küm> hadden we nog niet erover nagedacht. Of althans vonden we het niet uh, logisch om iets te doen met een smartphone. Want in die tijd hadden kinderen die nog helemaal niet. Of ja. überhaupt, die hadden nog geen mobiele telefoon. Of alleen maar om naar huis te bellen. En nu is dat gewoon echt veranderd. Kinderen van 12 van nu, die hebben bijna allemaal wel een smartphone. Dus we gaan nu ook een appje lanceren, vandaag. Uh, uh, en dat is een, uh, het eerste Spanga's appje waarop je allemaal leuke testjes kan doen. Ook allemaal in het kader van die Duitsers aflevering, omdat het toch ja. een weekje feest is. En je zei het al, seizoen 8 wordt nu geschreven. Dat betekent dus dat het gewoon doorgaat, het programma? Ja, zeker, zeker. Ja, Hoe ho, ho lang, dat weten we nooit. Maar seizoen 8 en ook 9 die zitten wel uh, in de pijplijn. ja. Dankjewel, Gemma Derksen. Oké. Okay. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Op 21 oktober 1954 waren de Amsterdammers in rep en roer... vanwege een opmerkelijk plan van toenmalig hoofdcommissaris Hendrik Kaasjager. Hij wilde namelijk een aantal grachten dichtgooien... om meer parkeerruimte te creëren. Zo wilde hij onder meer het singel en een stuk van de Amstel dempen. En uh, ook toen al werd de gewone man om de mening gevraagd. Luister naar een fragment uit het VARA-radioprogramma Dingen van de Dag... die de Amsterdammers naar hun reactie vroeg. Meneer, ik kan maar één ding zeggen. Ik vind dit verschrikkelijk... Als geboren Amsterdammer gaat mij dit dwars door het hart. Ik vind het vreselijk dat onze mooie stad, onze prachtige grachten... op die manier bedorven zouden worden. En dat alleen maar voor het verkeer. Terwijl, mijn zinsdienst, toch een veel betere oplossing mogelijk is. Dit is de weg van de mensenweerstand kiezen. Anders niet. U hebt het over die betere oplossing. Hebt u daar een uh, bepaald concreet idee over? Nou, ik ben geen verkeersdeskundig. Ik ben maar een gewone kantoorman. Maar ik zou zeggen, het is bijvoorbeeld mogelijk om uh, aan de rand van de stad... voor automobilisten uh, parkeerterreinen aan te leggen... Uh, er zijn nog zoveel andere oplossingen. Dit is werkelijk uh, de gemakkelijkste oplossing. Maar men vergeet dat men daarmee het hart van Amsterdam raakt... en de schoonheid van onze prachtige stad uh, daarmee zeer uh, in het nauw brengt. Natuurlijk denkt niet iedereen er zo over. Hier is namelijk het tegenovergestelde standpunt. Er zit wel iets in. Wij, uh, ik heb de algemene indruk dat uh, wij ons niet te veel aan traditie vast moeten houden. Wij moeten eens een klein beetje proberen door te zetten. Ja, ondanks de steun van de laatste spreker... haalde het plan van Kaasjager het niet. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Medo van Hintem, is freelance journalist en uh, werkt ook voor de Volkskrant als columnist... en Pieter Klein is de adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. Hartelijk welkom allebei. 948.000 mensen keken afgelopen zaterdag... naar de eerste aflevering van de dramaserie De Prooi... gebaseerd op het boek van Jeroen Smits over ABN AMRO. En in de serie wordt een assistente van de heer Rijkman Groening, dat was de topman daarbij bij ABN AMRO opgevoerd. Maar in werkelijkheid heeft die dame niet bestaan. Een stukje uit het kennismakingsgesprek even. ABN AMRO, de 21 ste eeuw, binnenloten. It's gonna be a hell of a job. En wat er... ik zoek zijn mensen die samen met mij alles willen opofferen... om dat tot een goed einde te brengen. Ben jij zo iemand, Marga? Julia, ik heet Julia. Ben jij zo iemand, Julia? Ja. <laughs> ja, mooi. Uh, Feit en fictie yes. lopen een beetje door elkaar heen. Ah. Heb je het gezien? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. En je had ook het boek al gelezen? Uh, nou, ik heb, ik heb het boek diagonaal gelezen, moet ik je bekennen. Ik heb het boek niet helemaal uh, gelezen. Nee. Ja, maar jij kwam maar, met het boek hier aan. Mag ik een klein ja, stukje heel voorlezen? Mag ik een klein stukje voorlezen uit het boek? Ja, heel klein stukje. Want wat, uh, wat in, de, uh, in deze aflevering gebeurt, dat is wat hier in het boek staat. Want eigenlijk, het, het gaat over Groening en het gaat niet over de bank. En uh, de auteur van de pro, Jeroen Smit, die, die zegt volgens mij toch. Een, die, die vindt dat toch niet helemaal fijn. Want hij schrijft in zijn boek: Groening heeft het niet makkelijk. Het nationale verdriet en de daaraan gekoppelde hoze negatieve publiciteit lijken volledig op zijn bord te worden neergelegd. Alles blijft aan hem kleven, niets blijft hem bespaard. Al jaren bedenkt hij zich dat zijn omgeving binnen ABN AMRO... kennelijk te grauw is, te onbetekenend om aandacht aan te geven. Het is duidelijk dat zijn persoon die aandacht wel oproept... Hij merkt dat de mensen om hem heen het wel prettig vinden... dat alle pijlen naar Groening gaan. Het zij zo. En ik denk dat we dat ook nog in aflevering 2 en 3 gaan zien. Het gaat over Groening, Het gaat natuurlijk ook een beetje over de bank. Maar ik ben heel benieuwd hoeveel van die hele entourage daaromheen... en hoeveel van de graaiers, even indachtig het interview... Ja. Met Koen, van Koen Verbraak met de Rijkman en Groenink... we ook nog in beeld zullen zien. Het ja. wordt meer een Groenink-verhaal. dat Groenink ja, was de prooi van ons allemaal. Want aan het begin wordt een, een disclaimer in beeld gebracht. Hè? De prooi is een gedramatiseerde interpretatie van historische gebeurtenissen. Uh, dus daarmee dekken ze zich in dat er ook een paar dingen wel bij verzonnen zijn. Vind jij dat erg in dit geval, Pieter? Helemaal niet. Het is toch een prachtige metafoor. Groening als een soort Icarus uh, die neerstortte En hij is niet de enige. Maar goed, het is, het is een metafoor en we weten allemaal wat er is gebeurd. Uh, Jeroen Smit heeft het mooi gereconstrueerd in de prooi. En om daar een, uh, op deze manier een verhaal over te vertellen, vind ik prima. Ja, dat dus vind ik. Overigens heb ik daar ook geen bezwaar tegen, hoor. Uh -huh. Als je het op die manier brengt. Ja, hij was zelf ja. wel verbaasd maar... toen ze met het idee bij hem dat kwamen... Om het, om het te gaan verfilmen. Want hij dacht, van ja dat, dat is helemaal niet... daar ga geen, geen spannende tv van maken. Ach, dat is hartstikke sexy, ja. man. Moet je eens kijken. Nee, De financiële ik... crisis, wat hebben we allemaal gehad. Ja. De hoogmoedselwaarding van al die bankiers. Uh, onder meer van Groening, het megalomaan. Het is echt krankzinnig. Uh, alles komt erin samen. De financiële markten. Hoe mensen in elkaar zitten. Hebzucht. Greed. Ja, ik ben alleen top, wel benieuwd of ze die emotie... ook echt over kunnen brengen. Ik heb destijds... het toneelstuk De Prooi niet gezien. Maar De Verleiders wel, waarin ja. Pierre Bokma... ook een hele grote boef speelt. En dan... zindert die emotie echt door die zaal. En dat is, uh, daarom wilde ik het nu ook... weer heel graag zien, omdat Pierre Bokma natuurlijk... nu weer de belangrijkste persoon speelt. En ik moet zeggen... hoe geweldig hij natuurlijk als acteur is. Ik zou honderd keer liever naar het theater gaan... dan uh, naar mijn televisieschermen kijken. Dus ik ben benieuwd of die emotie ook door die serie... op die manier kan worden overgebracht. Goed, de eerste aflevering is geweest. We blijven serie volgen. Um, Zometeen andere zaken uit de media in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het laatste nieuws, het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. De Franse regering heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen vanwege afluisterpraktijken. De Franse krant Le Monde meldt dat in Frankrijk in één maand tijd ruim 70 miljoen telefoontjes, e-mails en sms'en zijn onderschept door de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Le Monde heeft dat uit documenten die zijn gelekt door klokkenluider Edward Snowden. De Vlaamse schrijver Thomas Blondot is overleden aan een hartslagaderbreuk. Blondot woonde in Amsterdam. 2006 debuteerde hij met ex. Toen kwam donderhart en ondanks verscheen zijn roman het West-Vlaams versierhandboek. Thomas Blondot was 35. Getuigen van een misdrijf kunnen nu ook video's naar Meldmisdraad Anoniem sturen. Dat gaat via een speciale app. Volgens Meldmisdraad Anoniem zijn de getuigen daarmee niet te traceren. En de directrice van een school in India, waar in juli 23 kinderen overleden na het eten van een giftige schoolmaaltijd, is aangeklaagd wegens moord. Kinderen die niet ouder waren dan 12, kregen in juli op hun school in de staat Bihar een gratis rijstmaaltijd En later bleek daar bestrijdingsmiddel in te zitten. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Op de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort... vielen bij 1 brugge, 4 kilometer, dat zijn werkzaamheden. Vanuit Amsterdam op de A4 naar Den Haag... 3 kilometer bij Leidschendam, de naanslepen van een ongeluk. Op de A28 zwolle Veen een ernstig ongeluk. en Dat zorgt voor 6 kilometer... file tussen zolle noord en afrit nieuw -Leuzen. Twee rijstroken zijn dicht. Het verkeer richting Groningen en Leeuwarden. Kan vanaf knopend Hattema-Broek beter omrijden... via Emmeloord, de N50, de A6 en de A7. Ten slotte de A59, vanaf Os naar Kloppen-Zonzeel. Daar staat bij de afrit Dussen, vier kilometer na een ongeluk... de rechte rijstrook is dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. Met het mediaforum met Medo van Hintem en Pieter Klein. Um, Eurocommissaris Nelly Kroes die noemt de onthullingen... van klokkenluider Edward Snowden in het Duitse blad Der Spiegel behulpzaam. Is het eigenlijk opmerkelijk, Pieter, dat uh, Kroes dit soort dingen zegt? Iemand in zo'n positie? Ik vond het wel opmerkelijk, ja, want je ziet dat uh, over het algemeen sprake is van tamelijk terughoudende reacties van uh, Europese lidstaten, ook in Nederland. Er wordt dan vooral verwezen naar de commissie, dus men is zeer terughoudend om tegen de Amerikanen te zeggen, zeg wat hebben jullie eigenlijk allemaal uitgespookt?" En in, zeker in die context vind ik de opmerkingen van Kroes, uh, ook als belichaming, uh, belichaming van de macht, uh, opmerkelijk. Waarom denk je dat, ze, dat zij dat toch zegt, Melou? Ik denk dat ze, dat ze wel een punt wil maken. We hebben, we hebben natuurlijk wel eerder gezien dat er uh, sowieso discussie is... tussen Europa en de Verenigde Staten over hoeveel gegevens ze mogen hebben. We denken aan die hele discussie over vliegtuigpassagiers. Ja. Heel veel ruzie over geweest. Wat mogen ze hebben? Hoe lang mogen ze het opslaan? Dus daar is al veel langer animositeit uh, uh, over. Dat is één ding. En het andere is, ze zegt in een Spiegel-interview over de methode van Snowden... nou ja, daar kun je het over hebben. Op zich wat hij nu gedaan heeft is erg behulpzaam. En dat past natuurlijk precies in haar eigen digitale agenda... waarvan een van de zeven punten is... het bevorderen van het internetvertrouwen en de internetveiligheid in Europa. Dus het is ook een manier, denk ik, om zichzelf naar eigen agenda even op de kaart te zetten, die ongetwijfeld ingegeven is door oprechte zorg uh, voor ons allemaal, maar het komt in die zin wel uh, goed uit. Dus wat ja. dat betreft verbaast het me niet helemaal. Maar zij, zij zegt dat dus uh, over Snowden, die, die door Amerika wordt gezocht voor het uh, lekker van staatsgeheimen. Ja, die en die zegt, eigenlijk, eigenlijk zegt ze van, die heeft best goed werk geleverd. Ja, dat lijkt mij ook dat Snolen het goed werk heeft ja, geleverd. Nee, dat, vindt, dat vinden wij gewoon. Maar ik bedoel, zij in haar positie zegt dat dus nou, ook. Ja, dat is een lastige positie. Maar ja, je ziet ook wel, ook vanuit de commissie is er gezegd. Ja, ja, we moeten toch eens kijken hoe zit het dan helemaal met die bevoegdheden. En er zijn allerlei werkgroepen in het leven, geroepen. Dus de autoriteiten uh, suggereren alsof men zich ook erg druk maakt. Terwijl ik vermoed dat al die autoriteiten eigenlijk precies weten hoe het zit. <laughs> in al die lidstaten. En, nou. Maar hoe dat nou precies zit, uh, iedereen uh, ontbiedt elkaar als ambassadeurs. Uh, maar bijvoorbeeld de Fransen. Maar ja. de Fransen bespioneren hun eigen burgers ook. En hoe het nou in Nederland precies zit. Ik heb de laatste hoorzitting gemist. Maar uh, ik vrees uh, dat het hier niet uh, veel beter is. Nou, het blijft... Zij heeft zich ook uitgesproken tegen het feit dat uh, de Europese regeringen elkaar ook weer bespioneren. Ja. Dus dat geeft haar nog een beetje moreel gezag. Ze geeft zich niet alleen tegen de Amerikanen. Maar ook wij, Europeanen onderling, ja. moeten ons netjes gedragen. En, en onze minister Plastik heeft ook iets soortgelijks gezegd. Ja, goed, we hebben er ook wel wat aan natuurlijk dat dit gebeurt. Uh, ja, misschien, wellicht. Het probleem is dat je het niet kan overzien. Het uh, onttrekt zich aan onze waarneming. Ja. Juist vandaag is het bericht van de Tweakers, zie ik net verspreid. De Amerikaanse geheime dienst onderschepte onderschept vorig jaar in de maandtijd... gegevens van rond 1,8 miljoen telefoontjes in Nederland. Dat wisten we volgens mij al. Het werd, ik meen, in de Spiegel gepubliceerd. Le Monde publiceert daar nu meer details over. Ja, hoe legitiem is dat... En ja. uh, ik vraag bijvoorbeeld als journalist af, uh, als je contact hebt met uh, mensen die worden getraceerd of in de gaten worden gehouden door inlichtingendiensten of veiligheidsdiensten, hoe het zit met je rol als journalist. En misschien denkt de modale burger, ach ik heb nergens iets mee te maken. Maar, maar jij maar denkt uh, dat bij die anderhalf miljoen misschien ook wel gewoon journalisten staan? Uh, het, kan, het zijn ja. metadata. Ja. Ja. Je weet niet wat ermee gebeurt en dat vind ik het uh, angstaanjagende eraan. Middel? Ja, wat dat betreft mogen we blij zijn dat uh, Nelly Kroes nu een, een grote vlag plaatst. En uh, iedereen tot orde probeert te roepen. Maar hoe zwaar haar gewicht is, dat weet ik eerlijk gezegd niet hoor. Ja. Nou, ja, en er lopen weer onderzoeken, hè, onder meer van de speciale club, die, uh, ook in Nederland, die daarvoor uh, is bedoeld. De Commissie voor Toezicht van de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Die zal ongetwijfeld met een keurig rapport komen, ergens eind van dit jaar of begin volgend jaar. Maar er zal weer heel veel geheim blijven. En achter gesloten deuren blijven. En in geheime bijlagen. Dus uh, ik ben buitengewoon benieuwd. Ja. ondertussen verbaas ik me over het gebrek aan rumoer in ons eigen parlement. Ja. Nou, want we hebben vanmorgen ook wel wat Kamerleden gebeld. En die zeggen allemaal van, nou ja, we wachten inderdaad maar even af. We willen zich in ieder geval niet echt uitspreken daarover. Nou ja, dat vind ik dus een van de meest bezopen <coughs> dingen. We wachten maar af en wijzen naar Europa. Neem nou eens, neem nou, pak je rol op in plaats van wat hoorzittingen. Kom op zeg. Uh, ondervraag mensen. Ondervraag ze onder Ede. Maak er een enquête van. Ja. Uh, het gaat om onze veiligheid. Het gaat om ons internetgebruik. Het gaat uh, weliswaar ook om terreur. Maar ik, ik vind het een wat nou, labbekakkiger... Maar is dat gewoon bang, bang voor, voor in dit geval de grote uh, Verenigde Staten? Ik weet niet wat het is. Zou het niet gewoon meer slordigheid of laksigheid zijn? Of zo van: nou ja, het gebeurt toch, we kunnen er niet zoveel aan doen. En, en meer dat veel mensen ook, ook denken. Ik bedoel, burgers denken dat, en parlementariërs kan ik dat ook voorstellen. Van: nou ja, als je niks te verbergen hebt, ja, waar ben je dan bang voor? Altijd, ja. die, altijd die enorme dooddoener die helemaal geen rekening mee houdt. met dat het er gewoon niet aangaat om onschuldige mensen af te ja. luisteren. Nou, als je kijkt naar de optelsom, want jij net al zegt... de passagiersgegevens, de bankgegevens, je telefoongegevens, je mailgegevens... het is toch wel wat? Het is tamelijk ja. uh, verrijkend, vind ik persoonlijk. Ja. En dan hebben we, dus, uh, we hebben dat gehad met die Mexicaanse president Calderon... nu die Fransen weer, he, die de ambassadeur ontbieden... omdat er, uh, wat is het, 70 miljoen telefoontjes zijn afgetapt... door de Amerikanen in, uh, in Frankrijk. Uh, ik heb niet het idee dat die NSA nu denkt van... nou, laten we er maar een keer mee ophouden, er is nu zoveel reuring over... Nou ja, Als ze ook niet echt tegengehouden worden en als we hebben wat jij zegt, als er niet, uh, niet echt een punt gemaakt wordt door veel meer uh, landen en als ze niet echt de verantwoording worden geroepen en als er geen consequenties worden getrokken, ja, waarom zou je dat dan doen? Dan laat je iedereen een beetje in de marge roepen dat het misschien eigenlijk niet moet. En wat dat betreft zie je ook, uh, er is hele discussie toen geweest over die asielaanvraag van uh, Snowden, Ja, dat is toch niet echt een land dat we willen hebben. Dus in die zin... Nee. Maar ja, Rusland hè. Ja, ja, maar niet onze grootste vriend, hè, meer? Nee. <laughs> nee, we komen nu op voor de vrijheid van meningsuiting als het gaat om Greenpeace. In Nederland is daar tamelijk activistisch. Uh, maar in de zaak Snowden vuur op dat men tamelijk niet activistisch was. Ja. Dat zegt ja, wel iets. Ja. Ja. zeker um, SP Tweede Kamerlid Ronald van Raak... die wil dat de premier excuses gaat aanbieden aan de koning... over het lekken van de miljoenennota. Ook roept hij de premier op om de Rijksrochers... je onderzoek te laten doen naar het lekken van de miljoenennota. Waar werd dat ook alweer gelekt, voor het eerst gepubliceerd... Nou ja, ik weet niet, we hebben een heleboel nota's gepubliceerd... en was toevallig dat de afgelopen keer de cijfers dat. de macro-economische verkenning. Goed, nee, Fieter. Nee, jullie waren inderdaad weer mooi de eerste. Maar wat vind je ervan, dat Van Raak dit zegt? Ik heb me vrijdag zo opgerond dat ik me had voorgenomen... om er niks meer over te zeggen, maar ik vond het schandalig. Nou, doe toch maar één zinnetje dan. Een parlementariër die oproept om de Rijkse onderzoek te laten doen naar lekkages... Uh, waarbij uh, journalisten een rol spelen. Ik vind het echt van de gekken. Volgens mij formuleer je het verkeerd, want ik begrijp dat het gaat om de ambtenaren. Het zijn de ambtenaren die de boel laten lekken... en eigenlijk niet de journalisten, het zijn journalisten die het aanpakken. Wat niet wegneemt dat ik je punt wel deel, maar... Nou ja, mag ik dan toch uh, alsjeblieft je aandacht vragen... voor hoe het dan in de praktijk gaat? Uh -huh. Ik snap het punt, ik snap de onvrede van de SP... als het gaat om allerlei politieke lekkages. Want daar maakt hij zich druk over... Uh, over en dat alles van tevoren lekt. Alles uh, ligt op straat voordat uh, Prinsjesdag... Nou, is. En, en hij baalt ervan dat hij die stukken nu niet op tijd krijgt. Dat, hij dat, dat al... begrijp ik allemaal, ja. maar daarvoor denk ik dan, regel dat dan in het parlement. Het effect van de Rijksrecherche onderzoek is, is dat uh, bronnen, of potentiële bronnen van journalisten, ook in het vizier komen. Lees maar eens een paar uh, half openbaar gemaakte onderzoeken naar van de Rijksrecherche, onder meer naar lekkages van uh, stukken uit de ministerraad. Daar wordt alles ondersteboven gehaald. Uh, Telefoongesprekken, bandopname van telefoongesprekken... op ministeries, het ministerie van Algemene Zaken... e-mailverkeer, persoonlijk e-mailverkeer. Op, op zoek ja. naar de bron, dus. Op zoek naar de bron, ja. ja de nummers van je de journalisten niet, van natuurlijk. RTL ja. Nieuws komen dan in versier. Dan gaat de officier van Justitie gaat, uh, nadenken... ja, ja, ja, zullen we die jongens gaan tappen? Het gaat erom, die bronnen bronnen van de journalistiek... die moeten zich veilig weten... Mm -hmm. en. Jongens, jongens, wat is er nou helemaal aan de hand? Het handen? is gewoon sowieso een achterhoede gevecht. Wat, wat, wat eigenlijk echt achterlijk is, is dat ze, dat ze die koning daarop uh, trommelen en die daar uh, een van de voorgeprogrammeerde teksten mag uh, gaan voordragen, waar hij zelf waarschijnlijk maar half achter gaat, staat. Dat zouden ze af moeten schaffen. Ja. Om dat hele circus omheen. Ik vind het de verkeerde benadering om te zeggen: we willen juist dat ze helemaal niet gelekt worden en we willen die, uh, die derde dinsdag en die hele ceremonie die eromheen uh, uh, georganiseerd is, willen we in stand houden. Nee, vlieg vliegt het vanaf een hele andere route aan. Aan, om die vreselijke uitdrukking te gebruiken en schaf dat af. Ja, maar dat is een andere discussie. Maar beperken dan daartoe. En ik, ik, ik zou het prijs stellen als Roland van Raak nog eens even uh, zegt. Goh, ik heb er nog eens over nagedacht. Dat was misschien toch niet zo'n goed idee. Uh, want, ja, dan kan je, uh, je toch daarna dit voorstellen. Want nou, het is een keuze van helemaal die Rijksrecherche. Je kunt ook zeggen: van weet je wat, laten we het op deze manier gewoon helemaal ja, niet. Ja, maar de doen? SP uh, pleit voor een Rijksrecherche. Oh. naar een lek over een paar cijfers. Ja, kan raar Daar gaan we het over ja, maar dat ja. was net ja. net zeggen, Wat is de maatschappelijke relevantie van of die miljoenennota nou een dag eerder of later uitlekt? Ja, niet. Maar realiseer je wel, dezelfde mensen die bijvoorbeeld... een reconstructie in de Volkskrant mo mogelijk maken over uh, een missie naar Mali... zijn mensen die wellicht uh, cijfers lekken of uh, je op achtergrondbasis ja. iets anders vertellen. Als uh, dergelijke bronnen in het vizier komen van de Rijksrecherstie... dan wordt het, uh, de persbond doodgemaakt, uh, dan maak je uh, het, de journalist het werk buitengewoon lastig. Ik kreeg een paar mails van een paar uh, collega's van zowel NRC als de Volkskrant... die al aangaven, het is al ingewikkeld om met bronnen te spreken. Je moet een vertrouwensrelatie hebben... En je moet er zeker van zijn dat die relatie niet wordt onderzocht... door de, zoiets als de Rijksgezessen. Moet de NVJ ingrijpen, vind jij, de Vereniging van Journalisten? Nou, ik denk dat ze dan aan, aan, aan jou een hele goede woordvoerder hebben om dat te doen. Maar nogmaals, ik vind dat de SP oh, een hele andere... Ja, Pieter, ja, ja, ja, ik vind dat de SP een hele andere routing had moeten kiezen. En had moeten zeggen, kijk als er dan toch gelekt wordt. En als jullie het al zelf doen, doe daarvoor het er niet meer zo moeilijk over. Maak die stukken openbaar. Zorg ervoor dat wij ze ook kunnen zien. En uh, laat die koning het lezen en zijn eigen verhalen geven in uh, tien minuten. Waar hij zelf wel achter kan staan. Ik, vind, ik bedoel, ik vind, het had gewoon helemaal niet zo aan de orde moeten komen. Het is hmm. gewoon raar dat hij het op die manier heeft ingestoken. Nee, er wordt te veel schade meegeleden en je lost er niks mee op. Ik begrijp dat Thomas Bruning jou gaat bellen van de NVJ. Is dat een dreigement of een belofte? Nee, dat, dat, gewoon, hij wil graag weten hoe het zit. En dan gaat hij misschien samen met jou optrekken, denk ik. Nou ja, laten we. Kijk, ik. ik, ik. Ik denk dat er niks gaat gebeuren. En ik neem aan dat de minister-president ook wijzer is. Uh, die doet geen aangifte tegen oud-premiers als vannacht de Lubbers. Als uh, staatsgeheimen leken. Dus ik neem ook aan dat het gaat om zoiets uh, stupides als de uh, CPB-cijfers. Dat hij uh, denkt van nou, ik heb er wat beters te doen. Ja. Maar het gaat om het principiële punt. En Thomas Brunning mag natuurlijk altijd bellen. Ja. Dan de Dona -week. Uh, Afgelopen week was dat een groot succes. Althans, dat vinden ze zelf. Tijdens de week hebben ruim 31.000 mensen aangegeven... of ze wel of geen dona willen zijn en hen heeft 94% ja gezegd. Um, is, dat, is dat nou echt een succes, Pieter, als je die cijfers bekijkt? Ik, ja, ik heb ik, geen ik idee. Ik zat naar de aantallen te kijken. Ik dacht ik ja, is dat nou een succes? Denk, vorig jaar waren er 38.000 of zo. Ja, dus dat is nog meer voor ja, jou? Nou ja, goed. Ik vind dat je er hele andere dingen over kunt zeggen. Want het zijn eigenlijk 31.000 te veel mensen... die zich hebben laten dwingen door deze campagne... die dan zogenaamd ja of nee heet. Nou, je, je zei zelf al 94% is ja. Het is een ongelooflijke, eenzijdige, drammerige campagne. En wat dat betreft had ik ze gewoon nul nieuwe mensen gegund. Maar, maar wat Het is toch altijd goed? Elke donor is er toch één? Ja, elke donor is er één. Maar je, je krijgt zo ongelofelijk eenzijdige informatie. Ik, ik kan hier een kwartier over praten, langer. Dat zal ik niet doen. Ik zal een belangrijkste punt nemen. Wat Een van de dingen die ze in, de, in die donorcampagne zouden kunnen zeggen, is dat er gewoon altijd een tekort aan donoren zal zijn. Door onze levensverwachting van die hele oude nieren en longen en zo van, van ons. Hè? Want wij worden natuurlijk allemaal 93, die willen ze straks niet. Door het feit dat de mensen dankzij medische technologie veel langer blijven leven. Mensen die vroeger uh, dood gingen. Door het feit dat uh, mensen die immunosuppressiever moeten slikken, hè? dus de medicijnen die ervoor moeten zorgen dat Getransplanteerde orgaan niet opnieuw wordt afgestoten, mm -hmm. bijvoorbeeld kanker krijgen. En daardoor ja alle andere medicatie. Ja, ja, ja, als dat niet slikker raakt, is dat orgaan kwijt. Okay. En het belangrijkste punt is misschien nog wel dat artsen ook zeggen: we zullen nooit genoeg organen hebben. omdat we altijd de kwaliteitseisen omhoog zullen schroeven. Nou, dat is bijvoorbeeld iets wat ze er best wel eens dus bij zouden kunnen krijgen. Maar hoe moet, je dan helemaal, moet je dan helemaal niks doen, vind jij? Ik denk nee, zeg niet dat je niks moet doen, maar nu is het zo eenzijdig. nu is het met het mes op de keel, ja of nee. Half bekend Nederland wordt ervoor uitgenodigd. En er wordt net gedaan, dat vind ik ook heel bezwaarlijk. alsof uh, als die mensen een donororgaan hebben... alsof ze helemaal geen probleem meer hebben. Terwijl er zijn zo'n uh, zo hoog percentage... dat voor de tweede of de derde keer op de wachtlijst komt. Wat je vertelde, de mensen die kanker krijgen. De mensen die bij de tandarts zitten... omdat er haren op hun tandvlees groeien. Ik bedoel, het is waar de meest rare dingen gebeurden. En je leest er niets over. Ja. En dat vind ik heel kwalijk. Dat ja. is één. nog, maar nog één klein ander dingetje noemen. Ja. Want dat vind ik echt heel belangrijk. Waar ik totaal aan voorbij gegaan word, is aan de rol van de nabestaanden. Want het is echt heel erg moeilijk. Want het gaat altijd om mensen die plotseling dood zijn gegaan. Hè? Want iemand met een lang terminaal sterfbed, die kan geen donor meer worden. Die moeten verse goed doorbloeden enzovoort organen zijn. Je hebt, hoort er echt amper iets over, van wat dat moet betekenen als je in één keer iemand verliest, en dan ook meteen die naar de slager moet sturen. Maar dat pleit er toch Schadalig. voor, om toch, ik snap al wat je zegt, en over die andere punten moet ik me in verdiepen, want ik ben geen expert, maar dat pleit er toch uh, voor om wel een campagne te voeren, en zodat mensen er tijdig over uh, nadenken, ik en het bespreken met een nabestaanden. Ik vind een campagne ook niet slecht, alleen deze campagne is zo ongelooflijk eenzijdig en je Jij ja, vindt ook dat dit soort dingen in zo'n campagne moeten ik worden meegenomen? Ik vind dat ze de mensen gewoon op een goede manier moeten informeren daarover, en ik ben ervan overtuigd als je dat uh, doet, dat je Helemaal niet zo heel veel minder donoren zult krijgen. Nou ja, ja, goed, dat is altijd de vraag hè, of je het systeem moet aanpassen. om, om gewoon iedereen in principe donor te maken. tenzij je nee zegt. Oh, dus dat zullen wat maar Dat heeft te maken met de integriteit van het lichaam. Mijn ja. lichaam is van mij niet van de donororganisatie, nee, okay. ook niet van de overheid. Maar het Daar feit is volgens af. mij dat het te weinig donororganen zijn. Toch? Ja, maar wat ik net zeg, dat blijft dus zo. En dat moet je de mensen ook vertellen. Er zullen ja. er altijd te weinig zijn, tenzij we de maximum snelheid loslaten, de airbags afschaffen en de motorhelmen. En dan komen we En allemaal vlak voor de trein langs gaan. Zoals in dat ja, film. ook dat nog. Ja. Maar ben je een beetje overtuigd over het feit dat er in die campagne dan nog uh, meer aan bod moet komen? Dus ook de, de andere zaken? Nou, ik zei net, ik moet me nog even diepen, want ik ben geen expert. Ik vond het wel een sympathieke campagne persoonlijk. Uh, en ik moet zeggen, ik zat er weer over na te denken. En ook precies op het punt wat Manoel maakte, ja. Uh, hoe zit ik er zelf in? En ik, ik hoor niet bij die 31.000, moet ik zeggen. Ik dacht, goh, ik krijg nog een lastig gesprek met mijn vriendin. Maar uh, die is wel, um, uh, heeft zich wel gemeld. Nou, het raakt mij toch wel iedere keer. Nee, zij heeft zich uh, ook nog niet gemeld. Maar uh, het raakt me iedere keer wel. Uh, ik denk, ja, als iemand anders nou iets aan mij een lichaam heeft. als ik inderdaad uh, toevallig per ongeluk voor een trein langsloop. Ja, ja, ja, ja. Waarom ja. niet? Jij? Ik ben een, een, een donor. Ik ben een ja-donor die het overlaat aan de nabestaanden. Daarom wil ik dat net ook graag even noemen. Aha. Omdat ik ook gewoon weet van, van het dat het heel erg uit kan maken. Uh, sommige mensen zijn er gewoon ja Niet aan toe om zo snel een beslissing te nemen. Een beslissing die heel vaak afhangt van het feit. of er een operatiekamer beschikbaar is of niet. Bijvoorbeeld, zijn hele banale dingen. Dus ik denk dat mijn nabestaan, mijn man in dit geval. en die weet dat ik positief sta tegenover donatie. maar die moet beslissen. Want hij is mij in één keer kwijt straks. En nou ja, ik hoop toch wel dat hij daar. een klein beetje verdrietig over is. anders zou het nu ook niet goed zijn. En hij moet kijken hoe dat uitpakt voor zijn rouwverwerking. En ik denk als je dat de mensen vertelt. waarom zouden dan minder donoren zijn? Ik bedoel met. Alle kritiek die ik heb en mijn zeg maar mijn felle reactie op die campagne, ja. heb ik, ben ik zelf wel donor. Ik bedoel, maar ja. geef alsjeblieft de mensen wat eerlijke informatie. Ja. Daar gaat het Wat wil je nog zeggen over dat verdriet van die? Nou, ja. ik neem aan dat uh, je man weet uh, dat jij weet wat je man vindt. Ja. Dus dat, maar dan is het dan is het toch raar om naar je man te laten. Nee, omdat je de omstandigheden waaronder je overlijdt niet kunt voorspellen. En ik heb begrepen uit de praktijk en ik kan me er ook wel iets bij voorstellen dat dat heel veel kan uitmaken. Ja. Dan kom je en, bijvoorbeeld op die operatiekamers of, of, of dat dan beschikbaar ja, is. Of je het binnen 10 minuten moet beslissen of een uur de tijd hebt. Of onder ja. welke omstandigheden het is gebeurd. Maar ik denk wat ik wel belangrijk, Laten ze de mensen vertellen. Praat er wel met elkaar over. Ik bedoel, het is heel handig dat, dat wij thuis van elkaar weten wat we hiervan vinden. Hè, als ze daar nou eens meer de nadruk op zouden leggen. In plaats van wat je wel vaak hoort, laten we die nabestaanden ertussen uithalen. Want die houden de boel alleen maar op. Nee, betrek ze erbij. Zorg ervoor dat mensen met elkaar over praten. Dat ze het van elkaar weten. En dan krijg je echt niet minder donoren. Maar je doet het wel. Fatsoenlijk en fijn en aardig en niks. Ik zie een volgende shock en awe campagne voor. Uh... <lacht> ja. ja, En uh, ik zie jou een beetje zo van nou. Ik denk dat ik nog maar een keer nog nadenk van of ik dat ding in ga vullen of niet. Nou, nee, ik vind wel dat het iets is wat je thuis moet bespreken. het evident is dat je de partner daar een stem moet hebben. Ja. Vind ik eigenlijk. Zeker. Ja. Uh, dank dat jullie hier waren voor het mediaforum. Melo van Hintem en uh, Pieter Klein waren dat met z'n tweeën. Dit is Radio 1: Lunch. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Iets heel anders. Uh, Carlo Dob is hier, 43 jaar, komt uit Schellinghout. Waar ligt dat ook alweer? Tussen Horen en Enkhuizen aan de IJsselmeerdijk. Noord-Holland, hè? Ja, ja. Noord-Holland. Mooi. Uh, belastingadviseur, eigen bedrijf, maar ook ja. voetbalscheidsrechter. Ja. En is dat een, een beetje op niveau of, uh, of gewoon echt een nou, uh, vier, vierde, elftal. vierde klas? Wel, wel eerste elftallen. Ja, ja. Maar je wordt echt door de KVB aangesteld. Aangesteld door de bond. Ja. En nog aspiraties om dat uh, nog, nog hoger te krijgen? Of? Nou, één groep, denk ik. Het is uh, punt, als je nog veel moet, moet je ook veel verder reizen. Ja. Dus ja, dat zit dus nu een beetje in dezelfde regio. En... Alles binnen de ja. 40 kilometer ongeveer. En vervelende dingen al meegemaakt ook? Of? Uh, nou, ik heb al drie keer gestaakt, al, denk ik, zo. Carrière. Ja. ja, ze hebben niet. Uh, één keer hebben ze de kaart uit mijn handen geslagen. <laughs> Maar dat is echt het ergste wat ik heb meegemaakt. de ah, okay. scheldpartijen natuurlijk. Ja. Dat en dat wel. heeft je niet belet om, om er gewoon mee door te gaan in ieder geval. Nee. En dat is mooi, want uh, dat geeft toch weer een hele hoop mensen plezier in zo'n weekend. We gaan kijken of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Eerst maar eens de nieuws bepalen. De nationale nieuwsquiz. In een penetrante brandlucht kijken we naar de panden waar dit weekend die stadsbrand heeft gewoed. Zeker fjollere historische panden binnen Volkslein in de Jeskelijn en verskate appartementen rekken bescheren. De brandweer in Leeuwarden is klaar met het nablussen van de grote brand in het centrum. Het is een ruïne aan de binnenkant: een karkas waar alle vloeren. Uit zijn weggebrand. Het blussen in Leeuwarden was kort voor middernacht klaar. Ongeveer 30 uur na het uitbreken van de brand. De zitten en de greften om een kelders in de binnen alle rauw zetten voor het publiek. Een brand in de historische binnenstad van Leeuwarden verwoestte enkele huizen en ook winkelpanden. Daarbij kwam ook één iemand om het leven. Vraag 1. Het geboortehuis van welke bekende danseres is door deze brand verwoest? Een matari is goed, 1876, een van de panden aan uh, de kelders, uh, daar werd zij geboren, deze Matahari. Vraag 2, hoe heet de burgemeester van Leeuwarden die vannacht terugkwam uit Portugal om de slachtoffers van deze brand bij te staan? Uh, apotheker? Dat is niet goed, het is uh, Vert Kronen. Vanochtend overlegde hij met brandweerpolitie en GGD over de stappen die de komende dagen nodig zijn. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij, luister goed. Het is van de dag in Winmalee in de Blue Mountains, een van de Het gaat om drie branden bij de stad Lithgow. Het blussen van de bosbranden wordt de komende week moeilijker doordat de weersomstandigheden waarschijnlijk verslechteren. Vraag 3. Hoe heet de Australische deelstaat waar gisteren de noodtoestand werd uitgeroepen vanwege de aanhoudende bosbranden? New South Wales. Dat is goed. Bosbranden hebben daar al meer dan 200 huizen verwoest. Met het uitroepen van die noodtoestand... krijgen hulpverleners extra bevoegdheden om bijvoorbeeld waar nodig te slopen. Vraag 4. Het zijn de ergste bosbranden in Australië sinds hoeveel jaar? 35. Dat staat aardig in de buurt, maar het zijn er 40, zeggen de autoriteiten. Honderden mensen zijn intussen dakloos geworden. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? En ik vind dat we als Nederland altijd een bijdrage moeten willen leveren... ook aan internationale solidariteit... met mensen die het echt heel moeilijk en heel zwaar hebben. Wie is deze man? Kapper, kapper. Kapper, ja. Nee, dat is hem niet. Dat is Hans Spekman. Hij... Uh... Zij dit in het programma Jinek. Hij zei positief te staan tegenover een eventuele Nederlandse vredesmissie in Mali. Hans Spekman is voorzitter van de Partij van de Arbeid. Vraag 6. Welke partijgenoot van Spekman leidt de VN-missie in Mali? Dat weet ik niet. Zijn naam is Bert Koenders. Uh, hij zei vorige week al dat hij troepen tekort komt bij uh, zijn missie. Het kabinet praat 1 november over de mogelijkheid... om 300 of 400 Nederlandse militairen daarheen te sturen. Bert Koenders is oud-minister uh, voor de Partij van de Arbeid in Nederland. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En uh, de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Gaat het dus om een persoon? Als u het antwoord weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik draai nu mee met de absolute top. DJ Hardwell. Kijk, dat is een snelle reactie. Voor drie punten was de reactie... Mijn echte naam is Robert van der Corput. Voor twee punten... Ik volg Armin van Buren op. We zitten wel in de DJ's. En voor één punt... Zaterdag werd ik uitgeroepen tot de nieuwe nummer één... DJ van de wereld. Heel goed. Hardwell. Die is het. Um, goed gedaan. Uh, die punten erbij... kon nogal uh, gebruikt worden. Dus dan komen we op een totaal van zes. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen zometeen in deel twee.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 Afrikaanse land dat begin dit jaar werd overgenomen door islamitische extremisten. Maar kan het Nederlandse leger na al die bezuinigingen zo'n grote missie nog wel aan? Of is het juist goed dat Nederland de bevolking daar wil helpen? Nederland moet meedoen aan een militaire missie in Mali. Eens of eens, sms dat naar 7070, 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of eens doe het met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Carlo Dob, hij is 43 jaar en komt uit Schellinghout. Uh, zes hè, hebben we vastgesteld in deel 1. Je is dat een beetje te kijken zo van, nou, dat had wel wat meer gekund. Nou, door die vier ben ik nog redelijk tevreden. Ja, aardig ja, opgehaald. Ja, ik baalde van die burgemeester van Leeuwarden. mijn vrouw komt uit Friesland. Dus we <lacht> hebben dit echt heel goed gevolgd namelijk, ja. dit uh, item. En ik dacht nog gisteren, ik moet even kijken, wie is er ook weer burgemeester? Maar ja. dat heb ik, eh, Apothe apotheker heeft daar wel ja, gezeten. Ja, was de vorige. Ja. ja, klopt ja. Ja, ik wist ook dat het niet goed was. Maar... Ja. Nou ja, goed. Uh, ja. Niet, niet getreurd, uh, want we zijn nog helemaal aan. Zes, hè? dus daar kan nog kan alle kanten op. Uh, dat is gewoon een zaak om nu gewoon veel vragen goed te hebben. 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag, mag niet doorheen gesproken worden. Dus de antwoorden doorheen schreeuwen geen zin. Dan krijg je alleen maar een strafseconden. Uh, wachten dus tot de vraag is gesteld. Dan het antwoord of pas. Daar komen ze. De Nationale Nieuwswiss. De berging van een schip bij welke kustplaats verliep dit weekend moeizaam? Petten. Goed, de partij van wie is dit weekend weer de grootste geworden bij de verkiezingen in Luxemburg? Priepke. Jonker, heet hij. Minister Schiepers wil strengere regels voor cosmetische ingrepen. Wat moet de minimale leeftijd worden? 18. Goed, welke Keniaan won gisteren de marathon van Amsterdam? Kebet. Dat is goed. In welke Amerikaanse staat demonstreerden dit weekend honderden mensen voor het zichtbaar dragen van wapens? Arizona. Het was Texas. Welke modeontwerpster won zaterdag de Dutch Design Award? Van Herpen. Goed, oud-politici van welke partij zijn volgens Gert Leers het langst werkloos? CDA. PVV. Welke wielrents heeft gisteren de eerste veldrit van het Marianne... seizoen gewonnen? Marianne Vos. Goed, onderzoekers uit welk land hebben mogelijk een supervaccin... tegen alle soorten griep gevonden? Engeland. Dat is goed. Welke spin is het meest geteld op spinnenteldag? Kruis... Kruispin. Dat is goed. In welke gemeente mochten leden en niet-leden stemmen... wie de nieuwe lijsttrekker van de PvdA wordt? Soetermeer. Goed, welke Amerikaanse bank heeft een schikking van 13 miljard dollar getroffen... voor het bedrog bij de doorverkoop van hypotheken? J.P. Morgan Chase. Goed, dat is goed. Wie zei gisteren dat het politieke klimaat in Nederland racistisch is? Brennick Meijer. Dat is goed. Van wie verloor tennis Robin Haas gisteren in Wene de finale? Haas. Dat is goed. Hoe lang mag Berlusconi van het gerechtshof in Milaan... geen politieke functie uitoefenen? Twee jaar. Goed, in welke stad is gisteren een conducteur van de NS mishandeld? Gouda. Amsterdam. Een politicus uit welk land... heeft zijn wens om te slapen in geld in vervulling laten gaan? India. Goed, hoe heet het door Frankrijk uitgezette meisje... dat gisteren samen met haar familie is aangevallen? Leonardo. En dat is goed. Leonardo zat nog net in de knal. Dus die tellen we zeker mee. Nou, dat ging heel aardig volgens mij. Ja. Ja. Ja. ja denk, twee, de keer, de... twee keer moeten passen. En die zes uit de eerste ronde stonden er nog. Dus dan komen we... Uh, want er waren veertien goed namelijk. Kom op 84. Oh. Nou, dat was vorige week al dik de winnaar geweest. Oh, okay. uh, Oh, nee, dat is niet nee, we hadden 96 nee. hadden. Ja, We hadden 96. Dat is ook op maandag, ja. Ja, nee, je hebt gelijk. Nee, uh, nee, oké, okay. nou, uh, dat, dat, dat knippen we eruit wat ik net zei. Maar 84 okay. is helemaal geen verkeerde aftrap. Nee. Voorlopig mee uh, naar uh, Noord-Holland. De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. En als dit stand houdt, dan mogen we er ook nog eens een keer 300 euro bij leggen. Dus dat is even afwachten. Er komen nog vier kandidaten voorbij. Goeie reis terug. Dank dat u er was. Oké, okay, graag gedaan. Uh, ik zeg het nog maar een keer. Als u ook een keer mee wilt doen aan die quiz. Hè, we blijven die gewoon spelen. Ook in het nieuwe jaar. Als we op een andere tijd komen. Dan zitten we s morgens tussen 9 en 12. Uh, belt u gewoon aan via de site. of uh, Dat kan ook via een mailtje. nieuwsquiz@ncv.nl. Dat is het adres. Zometeen gaan we praten over webpower in China. Want u weet het. Op elke maandag nodigen we hier tijdens de werklunch iemand uit. Een Nederlandse ondernemer. Die veel succes heeft in het buitenland. Want en vandaag is dat niet anders. Na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Als de opa's en oma's van de kinderen van nu de Tweede Wereldoorlog niet meer hebben meegemaakt, hoe hou je die verhalen dan levend? Het Verzetmuseum Junior probeert met nieuwe vormen de verhalen door te geven. Een gesprek daarover in Schepper Co aan tafel, rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV.